en zoals we dat altijd plegen te doen toch even terugspringen naar vorige zondag. En we hadden het toen over het Assese woord voor uh, wat men in het Ahmed taal rapalje noemt, tuig of gespuis. En over het algemeen hoort men daarvoor in Assen soot, dat is soort dus. We zeggen ook gemaanvolk of klaanvolk. Nu dat uh, gemaan het kan misschien wel eigenaardig klinken dat we daar een A horen en dat we een dubbele E schrijven, maar de vroegere versie in de spelling ook was gemaan met EI, vandaar dat die EI, de assense A, is gegroeid. Nu, er waren nog andere synoniemen voor dat woord, voor die zout, en dat was ook rabu of rebu, duidelijk uit het Franse rebu. Dat was ook basklas, duidelijk een klakloze overname uit het Frans. En idem dito voor crapule uit het Franse la crapule. Nu, uit Schepdaal Lambeek hoorde men. Struitersvolk, dus straatjesvolk. Wij ook iets in verband met straat, straatjongeren en dergelijke. Dus de straatjongens, dus jongens die eigenlijk eerder op de straat groot worden dan thuis. Uh, als iets overduidelijk is en niet gelogend kan worden, dan zeggen wij dat kan niet liegen. Dat kan niet liegen, dus dat kan niet gelogend worden. Heeft inderdaad met het werkwoord liegen uh, te maken. We hadden het ook over een plaatje onder de schoen om zolen te beschermen. En die plaatjes noemen wij ijzerkes. Ijzerkes op een schoen te laten zetten. Die ijzerkes heeft natuurlijk te maken met de naamgeving naar de stof waaruit de zaak is vervaardigd. Want uh, dat heeft uh, Maria ons opgegeven. Daar waren ook ijzerkes veuittraat te droom. Daar waren ook ijzers en daar waren dan stuivers. Dus inderdaad ook uit ijzer vervaardigd. En men zei ook ijzers tegen geld, dus metaal, metaal uh, muntstukken zijn als dat zijn op, zijn geld is op. En dan ging het even over de plaatselijke folklore, dat is toch ook niet onbelangrijk, het nemen, uh, afscheid nemen van het vrijgezellenleven, dat gebeurde ook bij ons. En alleen was het zo dat het vrijgezellenleven bij ons jongmanslijven Genoemd werd het jonkmansleven. En om daar waardig afscheid van te nemen, werd vroeger, later ook in de studententijd overgenomen, werd de jonkmansbroek verbrand. Het verbranden van de jonkmansbroek. Nu hebben wij gehoord vorige keer bij een van onze uitstapjes dat de broek niet alleen verbrand werd, maar dat het leven ook kon worden verdronken. Het verdrinken van het jonkmansleven. Even zeggen dat het jonkmanslijven toch geen Nederlands is en dat men daarvoor dus vrijgezellen leven zegt. Wij hadden het ook over de kastaar, en eigenaardig genoeg is dit woord bij ons in twee, als twee, in twee vormen genoteerd: namelijk als een substantief, de kastaar. Dat is ne kastaar. Voor iets wat dik is, iets wat uh, machtig is, enig in zijn soort, een, een vrij groot exemplaar, de kastaar van een boom en noem maar op alle soorten wat dik is, de kastaar van een vloek, vandaar ook afgekort de kastaar aftrekken en dergelijke. Nu, die kastaar kan ook wijzen op een persoon, een soort van nummer, wat wij dan zeggen: een nummer, een Franse sujet, een veelbesproken iemand. Das ne numero, das ne kastaar, wordt in vergoedelijkende zin ook van kinderen gezegd, van kleine kinderen. Een echte kastaar. En kastaar wordt bij ons ook als adjectief gebruikt. Dat is kastaar en dat zegt men dan van een drank die sterk is, die... Die pittig is. Waar komt het woord kastaar vandaan? Vermoedelijk uit het Belgisch-Franse woord kastaar, want men vindt het niet in het uh, algemeen Franse uh, woordenboek. Het zal vermoedelijk uh, in Zuidelijk Nederland, dus bij ons in Vlaanderen, zijn binnengeraakt via Brussel, want het woordje kastaar komt ook in andere dialecten voor. We hadden het over een kusbrood. Nu die kostbrood komt in de algemene taal voor. Maar bij ons heeft ze enigszins de waarde van een uh, schamelvoedsel. Uh, daar was geen kustbrood in huis, daar was geen korstbrood in huis. Dus om aan te duiden dat er uh, uh, een stuk van spijs, hoofdzakelijk uit bestaande niet te beschikking was. Met andere woorden dat het voedsel er eerder uh, schamel was. Dan hadden we nog een reeks uh, woorden, wendingen, uitdrukkingen in verband met het kaartspel die uh, wel zijn bevestigd, onder meer hadden we uh, bij het uitspelen uh, in de mooiste kleur van de tegenpartij werd er bij ons gezegd, en zegt men nog altijd, het is vlak in zijn nier, of wat men ook wil zeggen, maar het is, is er vlak in. Wij hadden ook vroeger al genoteerd, vlak in zijn bakkers. Het is niet fraai, maar het zal wel zeer concreet zijn geweest. En dan bij gelijkspel zeggen wij, het is een justen woord dat uh, wel eigenaardig is omdat uh, juste uh, ook met een uh, sj wordt uh, geschreven in het begin, dus zoals in het Frans, waarschijnlijk de het Frans overgenomen, maar een jussen zeggen ze bij ons ook. Nu, als uh, partijen tegen elkaar uh, opwegen, uh, dus als de kansen gelijk staan, dan zeggen wij ook, zal kampen, of te kampen, of te zijn kampen en dergelijke mee. En met iemands kleur meegaan, zonder al te veel goede kaarten te hebben, dat was dan op je en een springen En dat is een zeer schilderachtige uitdrukking. Niet op mijn dat was dat ook waarschuwend gezegd tegen degene die waarschijnlijk zou meegaan zonder veel betekenende kaart Tot daar het overzichtbaar, we komen op een en ander straks.